Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie vervolgt vijf oud-militairen van de Oranje Kazerne in Schaarsbergen... voor seksueel misbruik, treiteren en vernedering van collega's. Dat schrijft de Telegraaf. Drie militairen klaagden in totaal negen collega's van de luchtmobiele brigade aan... voor structurele mishandeling en pesten. Ook werden ze tijdens een ontgroeningsritueel aangerand. Twee weken geleden werd bekend dat deze negen militairen op hun beurt de drie beschuldigende collega's aanklagen wegens smaad. Ze hebben de beschuldigingen steeds tegengesproken. Minister Grapperhaus van Justitie heeft een kort geding aangespannen... om de aangekondigde politieacties van komend weekend te verbieden. De bonden hebben alle politiemedewerkers opgeroepen... om vanaf vrijdag alleen uit te rukken bij noodhulpmeldingen die spoedeisend zijn. Volgens Grapperhaus is er door de acties sprake van onacceptabele risico's... voor de openbare orde en veiligheid. Twee verpleeghuizen van Humanitas in Rotterdam... moeten hun kwaliteit van zorg verbeteren... vindt de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd... Op de locaties Hannie Dijkhuizen en de Leeuwenhoek... werken volgens de inspectie te weinig deskundige medewerkers. De inspectie heeft de afgelopen tijd vier locaties van Humanitas onderzocht. De zorginstelling is volgens de inspectie op de goede weg. Maar voor twee verpleeghuizen is nu een zogeheten aanwijzing gegeven. Dat houdt in dat er risico's zijn voor de veiligheid, maar die zijn niet acuut. De 18-jarige Rotterdamse, die twee weken geleden in Egypte onverwacht een baby kreeg... kan nog steeds niet naar huis. Ze heeft wel een noodpaspoort voor haar zoontje gekregen. Het droevige bericht dat eind augustus 2018 is overleden... Martin Bierman, op de leeftijd van 78 jaar. Martin Bierman was wethouder in Zandvoort van 2006 tot 2010. Hij was door de oudere partij aangezocht... om namens deze partij lid te worden van het college van burgemeester en wethouders. Hij was een wethouder van buiten... die gedurende zijn wethoudersperiode in Amsterdam bleef wonen. Zijn betrokkenheid bij Zandvoort... En zijn inzet voor de gemeente waren er niet minder om. In het college van burgemeester en wethouder was hij een inspirerend collega met een brede kijk op zaken. Hij had onder meer de verantwoordelijkheid voor het beleidsveld ruimtelijke ordening. Waarbij hij al zijn kennis, energie en overtuigingskracht inzette om Zandvoort verder te brengen. Dank u. Ik open de vergadering en agenda punt 1 geeft na de opening de mededelingen. Zijn er mededelingen of belangen van en betrokkenheid? Meneer Metters. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik doe het namens mevrouw Weijers. Die zal in het tweede deel bij het uh, onderwerp MRO uh, het woord voeren namens het CDA. Uh, maar ik wil een melding maken van het feit dat zij werkt bij Zorgbalans. Uh, wij zien geen... Uh, geen punt dat het belang van zandvoort niet zal dienen. Omdat het om een algemene maatschappelijke ondersteuning uh, verordening gaat. Maar ik wil er een melding van maken hier bij het begin. Dank u wel. Geen <kliek> Vaststellen van de agenda. Gaat de commissie akkoord met de agenda? Ja, met dank. Agenda punt 3: Aanpassing APV. De heer Vermeulen doet het verzoek tot de verplichting om paardenpoep op te ruimen op te nemen in de APV. U heeft bij de agendastukken hierover een brief van de heer Vermeulen ontvangen. Um, de heer Vermeulen wil die plaatsnemen achter het spreekstoel. U krijgt drie minuten de tijd om eventueel uw brief toe te lichten dan wel uw brief nog een keer voor te lezen. Ga u gang. U krijgt de hulp. Dank u wel. Uh, Geachte aanwezigen, dit uh, is een issue wat mij uh, hoog gekomen is. Ik woon in Nieuw Noord. Dit uh, is een issue wat speelt in Nieuw Noord en als u wilt aan de achterkant van Nieuw Noord. Uh, de, vooral in de zomer uh, vind je nogal wat paardenpoep op de weg. Een grote ergernis in Zandvoort is hondenpoep, ook op de openbare weg. Dat is, uh, dacht ik, van de zomer of van de lente in de Zandvoort Courant uh, gepubliceerd. Een van de grootste ergernissen in Zandvoort. Uh, ik vind zelf, waarom zou ik mijn hondenpoep opruimen? Wat ik overigens wel doe. En ik vind ook dat de gemeente Zandvoort ook heel mooi daar die rode zakjes voor ter beschikking stelt. Maar als daarnaast... 10 liter paardenpoep ligt... dan is de motivatie niet meer zo hoog. En ik vind het gewoon asociaal... als mensen gewoon hun uitwerpselen... of de paardenuitwerpselen op de straat laten liggen. Het hoort gewoon niet. En ik vind eigenlijk ook... dat een goed bestuur... mensen gelijk moet behandelen. En dat is in dit geval niet zo. Dierenbezitters... waar het dier toevallig paard is... kunnen doen wat ze willen. We kunnen rotsen laten liggen. Hondenbezitters moeten het opruimen. Wat ik overigens toejuich... Dus ik vind eigenlijk dat het iedereen nog moet opruimen. En dat is mijn punt. Dank u. Zijn er commissieleden die nog vragen hebben aan de heer Vermeulen? Meneer de bouwer Ja, dank u voorzitter. Ja, begrijpelijk dat u aandacht voor die ongelijkheid die u constateert vraagt. Alleen, ik heb eens even nagekeken of daar ook onderzoek naar is gedaan heeft. Naar uh, de maatregelen die u ook noemt in uw brief. Om die parameters op te vangen. En die maatregelen zijn wel mogelijk. Alleen, ik heb gelezen dat de, de meeste paarden daar niet aan gewend zijn. En eh, daarom was ik even nieuwsgierig. Eh, en het is ook in het algemeen onwenselijk dat ruiters van een paarden afstijgen... om eh, een paardenmeester te gaan opruimen. Omdat dat op zich weer allerlei eh, verkeerstechnische problemen kan opleveren. U kunt zich daar misschien wel iets bij voorstellen. Eh, maar de vraag is even, want daar ben ik wel nieuwsgierig naar. In mijn routing door het dorp... Kom ik nauwelijks paardenmes tegen? Zit u het misschien op een specifieke plek, wellicht op weg naar een manege of iets dergelijks, dat u, daar, dat, u dat zo opvalt? Ja, als u uh, bekend bent met de uh, Keesomstraat, uh, bent u bekend met de Watstraat. Manege. Dat is precies waar die manege. En dan uh, het tunneltje onder de spoor naar de Visserspad. Uh, dat is toevallig de weg die twee keer per dag fiets. Uh, en daar kun je soms in de zomer. Nu, nu vallen er van beter. Geregend, het heeft gegoten, dus een heleboel weggespoeld. Uh, maar in de zomer liggen daar zes, zeven hopen op dat kleine stukje. En nu speelt het niet meer zo'n grote rol, dat is ook zo. Dus ik wil ook niet te veel aandacht of niet te veel tijd voor, voor opnemen. Maar ik vind gewoon, je moet mensen gelijk behandelen. En je, je kan natuurlijk een jute zak erachter hangen wat veel gebeurt. Uh, maar je kan ook iemand erachteraan sturen en het even wegscheppen. Ruim je rotsje op. Dank u wel voor uw antwoord. Zijn er nog andere vragen? Meneer Drommel. Dank u, voorzitter. Meneer Vermeulen, um, het komt slechts sporadisch voor, zegt u. En dat is dan vooral op de Keesomstraat en de Watsstraat, zegt u. En dan vooral in de zomermaanden. En dat is dan de weg, denk ik, van Duin richting Manege. Correct, ik zeg niet sporadisch. Ik denk, ik denk dat het meer in een periode is. Het is me van de zomer erg opgevallen... Het komt periodiek en winter... voor. En heeft u er eens over gedacht om dan naar de manege toe te gaan en verzoeken om het opruimen of daar een poster op te hangen, zoals het ook in andere maneges gebeurt. Want om overal regels voor te maken en optreden met de APV. Ik denk niet dat daardoor de, of de paardenpoep minder wordt. Uh, dat kan Dank zijn. Dank u voorzitter. Uh, dat, dat kan zijn, maar. Nee, ik weet niet wie ik bij de manege moet aanspreken. Want misschien is de manegehouder niet de persoon. Uh, die eropsoem maakt. Uh, dank u wel. De, de, ik denk. De ervaring is ook als je mensen. Dank u voorzitter. Goed. Dank u wel, meneer Vermeulen. Okay. Heeft de burgemeester nog vragen aan de heer Vermeulen, of heeft hij behoefte om nog iets hierover te melden? Uh, dank u wel, meneer de voorzitter. Nee, ik, ik heb geen vragen aan meneer Vermeulen. Volgens mij is helder wat er speelt en ook uit uw vragen en opmerkingen, daar ligt volgens mij ook het dilemma. Uh, we constateren het af en toe, zeg ik, want ik heb het even laten navragen. Het is in die zin gelukkig beperkt, maar als je daar woont en je ziet het dagelijks, dan kan dat heel vervelend zijn. Laat ik dat ook uh, bevestigen. En we hebben op dit moment twee lijnen daarvoor, op het moment dat we daarover... ...klachten krijgen of we zien het zelf als handhaving... ...dan gaan we in gesprek. Vaak concentreert dat zich rond de manege's... ...en dan gaan we het gesprek aan met de manegehouder van... ...kom op, we mogen er iets scherper op zijn... ...en ik zeg meneer Vermeulen ook toe dat we dat gesprek met de manege in kwestie gaan doen... ...en het dus gewoon met hen ook weer doorpraten van hoe zou je dat op een andere manier kunnen beïnvloeden... ...want regels stellen, dat is het laatste wat je volgens mij zou kunnen doen... ...maar de vraag is dan ook hoe handhaaf je ze? Dat maakt hem ingewikkelder. Dus ik ben daar in die zin ook niet voor en dat proef ik ook uit wat u allen zegt. Want we zitten op een andere manier. Dus ja, het is met een zekere regelmaat herkenbaar en ja, dan acteren we daarop. Dus dat is het enige wat ik meneer Vermeulen kan meegeven. Dank u wel, voorzitter. Dank u. Ik wil u vragen om te blijven zitten voor het volgende agendapunt. Een avondvullend programma heeft u. Um... De heer Vermeulen verzoekt uh, maatregelen in de APV op te nemen om de luchtvervuiling terug te dringen. Ook hiervoor heeft u bij de agendastukken een uh, brief van de heer Vermeulen ontvangen. Uh, meneer Vermeulen, u heeft uh, eventueel weer de tijd om uh, het toe te lichten dan wel uh, uw brief voor te lezen. Uh, ik heb denk ik in mijn brief niet de APV genoemd. Ik heb gevraagd BMW uh, maatregelen te nemen... Waar het om gaat, dus wat ik uit eigen waarneming uh, vaststel, is dat in de gemeente, dat de gemeente Zandvoort heb je eigenlijk twee grote luchtvervuilers, individuele luchtvervuilers. Je hebt de gemeente Zandvoort als opdrachtgever van een aantal werkzaamheden, plus het circuit Zandvoort. Nou, circuit Zandvoort kan ik niet zoveel aan doen, u waarschijnlijk ook niet, maar als opdrachtgever uh, voor de gemeente Zandvoort denk ik dat u heel wat eraan kan doen om luchtvervuiling terug te dringen. En uh, dan denk ik voornamelijk aan uh, wat PM2,5 en PM10 uh, betekent. Of dat betekent kleine deeltjes die de nogal wat schade aan mensen brokkelen. Het CO2-gedeelte is een heel ander issue, dat wil ik hier niet beroeren. Uh, maar vooral luchtverontreiniging betekent dat je mensen vergiftigt... en met dodelijke ziektes opzadelt. En dat hoeft eigenlijk niet. Wat ik eigenlijk voorstel is... als de gemeente, de gemeente regelt in principe het ophalen van vuilnis... Uh, tuinwerkzaamheden, grofvuil uh, en dergelijke dingen. Daar moet je aan denken. Uh, daar zou je veel schonere vrachtwagens voor kunnen inzetten. Euro 6 bijvoorbeeld. Uh, neem als voorbeeld de lijnbussen die door uh, Zandvoort rijden op gas. Uh, u weet, vroeger waren dat blauwe walmen daarachter. Dat hoeft helemaal niet. Je kan op gas rijden en het is veel schoner. En dat betekent ook dat Zandvoort een beetje het voertuig kan nemen om uh, tegenover toeristen ook als schone stad... Uh, in plaats van een beetje groezelige stad uh, zich uh, te presenteren. En dat, dat is eigenlijk het issue. Er zijn nog wat andere dingen die ik wil uh, aantippen. Dat is wat ik de, de dagelijkse viskarrenparade noem. Uh, rijden van het strand helemaal achterin naar Nieuw-Noord. Uh, met MBBS, dat zijn motorvoertuigen met uh, beperkte snelheid. Uh, die hebben geen enkele... Uh, Luchtreinigingssystemen. Lucht, uh, er worden ruwe dieselwalmen, worden gewoon direct de lucht in geblazen. Als je daar direct achter zit, is dat niet prettig. Uh, ik geloof dat meneer Berg ook al aangeduid heeft dat je daar 15 kub diesel per jaar doorjaagt. Als daar 10 tractoren zijn, dat is 150, 150 kub. U kan zelf uitrekenen hoeveel uh, CO2 dat geeft. En uh, luchtverontreiniging. Dank u wel voor uw to verdere toelichting. Zijn er vragen van de commissieleden? Voorzitter, mag de tribune hier ook op reageren? Nee. Nee, helaas niet. Zijn alle aannames van de naam meneer Vermeulen? Meneer Ja, ik heb één vraag aan de heer Vermeulen. Um, heeft hij contact gehad met de ondernemers uh, van het strand zelf? Of de ondernemers die uh, in, uh, met deze wagens rijden? Wilt u uw uh, microfoon even aandoen? Dan kan... Nee, ik, zit, uh, ik heb wel met meneer Berg, ik geloof met Patrick Berg, als ik me niet vergis, wel eens erover gesproken. Um, maar uh, niet direct. Maar mijn aanname is dat als ik achter een tractor zit uh, en ik half vergiftigd word, dan denk ik dat het niet gezond is. Dank u wel. Voldoende, meneer uh, Gebade. Meneer Berg. Ja, ik uh, voel me toch ook wel uh, geroepen om te reageren. Ik wil eerst vragen, meneer Vermeulen, woont u al lang in Zandvoort? Ik woon een jaar en een maand. Gaan. Een jaar en een maand. Ja, het is jammer. Vorig jaar is er een... Uh, uh, de twee onderwerpen die u aanhaalt, is alle twee APV gerelateerd. En vorig jaar is er... Uh, door middel van een uitgebreid participatieproject... Is het APV tot stand gekomen. Uh, oktober 2017. Dus jammer dat u, uh, dat u toen uw punt niet uh, naar voren heeft gebracht. Maar... Uh, u haalt het aan over de, de tractoren die uh, vervuilend zijn. Nou ja, uh, u weet dat wij uh, de wens hebben neergelegd om niet meer de mobiliteit te hoeven doen. Dus wat dat betreft ben ik het ook met u eens dat die luchtverontreiniging onnodig is. Uh, maar u zegt ze zijn niet Meneer de ge... voorzitter, ik, ik maak me, ernstig van... bezwaar tegen deze uitingen. Mevrouw van der dit, dit gaat een stapje verder dan de vraag die neergelegd is. Dank u wel, mevrouw Dit Van der Veld. Dit gaat weer ergens anders over. Dank u wel, mevrouw Van der Velde. Ik wilde net ingrijpen nee. dat het hier niet gaat over persoonlijke belangen. En dat het gaat over nee, dat... vragen. Sorry, ik neem het terug, tot. u schrijft in de brief... Dus ik, meneer Berg, ik wil ja. u op wijzen, Als u aanvullende vragen hebt aan meneer Van Meulen, prima. Maar ja, het is niet ik. de bedoeling dat u hier een betoog. Nee, dat is aanhouden. prima. Sorry, neem niet kwalijk. Uh, u schrijft in uw brief dat de tractoren niet gekeurd zijn. Dat bestaat ook niet voor, voor voertuigen uh, uh, in het Bison... In, uh, voor landbouwvoertuigen dat ze gekeurd zijn. Zijn. Alleen eh, wij de, de, de ambulance handelaren worden wel gekeurd door de handhaving en door de politie in Zandvoort langs de weg of op de standplaats eh, of al het materiaal eh, in orde is. Eh, remmen, verlichting, eh, brandblussers, alles. Dus eh, gekeurd wordt er wel. Eh, daar wilde ik toch een opmerking. Eh. Nou, dank u. Uh... Nee, maar ik, ik, ik zou... Dat, is, dat me... ik ook wel een geïnsprekerreglement voor. De artikel 23 dat staat alleen nog niet mag inspreken. Nee. Als het over mededeling gaat of over rondvraagpunten. En dit is gewoon een ingebracht stuk van een burger. Dus daar wil ik dan toch verheldering op hebben. Ik zou u willen voorstellen om de volgende commissievergadering uw verzoek in te dienen... om als inspreker op dat moment eh, dan uw punt eh, te in te brengen. Wil, ...heeft u nog behoefte om een antwoord te geven of absoluut, een vraag te hebben? Absoluut. Het is niet mijn bedoeling om uh, handelaren hier aan te vallen. Het gaat hier om vermijdbare luchtverontreiniging. Eén deel is wat de gemeente als opdrachtgever doet. Die kunnen naar hun aannemers of leveranciers of hoe je dat wil noemen... ...kunnen duidelijk aangeven dat zij geen vervuilende of minder vervuilende... ...voertuigen gebruiken. Een ander aspect wat erg opvalt als je in Zandvoort komt wonen... ...is het vervoer met MBBS. Maar meneer Vermeulen, u treedt nu in herhaling over de diverse vervoermiddelen. Uh, heeft u nog aanvullende punten of anders... Ja, ik heb nog een aanvullend punt. Dat is, als er een markt georganiseerd wordt... ...dan wordt er een generator neergezet. Die generator die spuugt zes uur lang ongefilterde diesel in de ruimte. Ik denk niet dat het verstandig is. Dank u wel. Meneer Gabali, u nog later. Ja, uh, het is geen vraag aan de heer Vermeulen, maar meer een vraag aan u als voorzitter. Is er voor ons nog de mogelijkheid om uh, ook een verhelderende vraag aan de wethouder te stellen over dit onderwerp? Nee, ik wil nu de wethouder vragen om antwoord te geven op de brief en op uh, het betoog van uh, meneer Vermeulen. Ja, dank u wel. Ja, ik ben sinds... Uh hele ochtend uh, portefeuillehouder uh, duurzaamheid. Dat vandaar dat u mij hier ziet zitten. Uh, nee, ik, uh, ik heb de brieven aandachtig gelezen. Ik denk dat er een, een, een, inderdaad een aantal punten zeker in staan die aanvragen. Sommige dingen vind ik wel een beetje gechargeerd. Dat wij opdrachtgevers zijn van de, het meeste. Want we hebben een bruisende toeristische economie. Dus, dus wij zijn een van de grootste opdrachtgevers. Maar ook anderen zijn opdrachtgevers. Dus we hebben gezamenlijk die verantwoordelijkheid. Ja, en, en, en uw stelling namelijk dat wij zijn voor de, direct verantwoordelijk voor de dood van, vind ik wel erg ver gaan. Dus ik wil daar toch wel wat op zeggen dat ik dat liever niet op deze manier naar ons toe wordt gezegd. Ik deel wel een aantal van uw opmerkingen dat u zegt van goh, gaat u daar wat mee doen? Nou, wij zijn bezig met de voorbereiding van een startnotitie over duurzaamheid. En ik denk dat wij als overheid het goede voorbeeld moeten geven. Dus zeker rond hoe wij met vervoer zelf omgaan. En bijvoorbeeld Spaarlanden. Ik weet zeker dat Spaarlanden al veel bezig is met elektrische auto's en met op andere manier vervoer. Dus wat dat betreft ga ik dit wel een aantal punten meenemen. Ik ga er ook vanuit dat een aantal punten al in die startnotitie... Staat vermeld. Dus die komt uh, ook in de openbaarheid. Dus daar kunt u dan ook nog op reageren. Maar bijvoorbeeld ten aanzien van de generatoren die bij, woord, bij de markt bijvoorbeeld wordt gebruikt. Maar ook de generator die wordt gebruikt bij de ijsbaan, en daar heeft u een punt. Daar gaat heel veel diesel, heel veel luchtvervuiling. En ik kan u toezeggen dat de, er, het college uh, kijken, aan het kijken is om, net zoals op, bij de boulevard, om daar. Uh, elektriciteitpunten in Noord te plaatsen... en ook in het centrum, zodat we daar al in ieder geval van af zijn. Dus wat dat betreft denk ik dat dat al een redelijke toezegging is... dat we daarmee bezig zijn. Dus ik, wij nemen de brief mee. Ik leg hem ook naast die startnotitie. En ik kijk hoe, in hoeverre dat al, al, al ingevoerd wordt. Dus ik denk dat er een, een aantal dingen zijn heel duidelijk. En ik denk dat we daar ook aan moeten werken. Dank u, wethouder. Dank u, meneer Vermeulen. We gaan over naar agenda punt 5. Mededelingen van het college. Wethouder Bluis heeft een aantal mededelingen. Ja, dank u wel. Ik heb een paar mededelingen. Vanmorgen heeft het college vergaderd, zoals u weet, altijd op dinsdag. En daar is de voorlopige portefeuilleverdeling... onder de drie aanwezige wethouders herverdeeld. En opnieuw, waaronder ik dus onder andere duurzaamheid doe... Uh, mevrouw Van Veld doet uh, toerisme-economie... vandaar dat ze straks de MRA pakt. Maar u krijgt dat uh, op papier. De, uh, het is vastgelegd uh, in het collegebesluit... en u krijgt daar de, de nieuwe portefeuilleverdeling. Wordt u toegezonden. Uh, daarnaast heb ik vandaag een kort memo over de, de wos aanvragen. Uh. Mevrouw Van Veld. Ik heb daar een uh, korte vraag over. Uh, uh, heel fijn dat u een herverdeling heeft gedaan. Maar betekent dat dus dat er geen vierde... ...college lid komt. Of is dit een voorlopige herverdeling? Hoe moet ik dat zien? Ja, ik Blijf. zei volgens mij ook voorlopige... ...verdeling. Dat heb ik ook gezegd. Dus, dus tot die tijd. En we gaan samen kijken van hoe we hier nu verder gaan. En er komt nog een raadsvergadering. Dus, dus vandaar dat we hem ook voorlopig hebben vastgesteld. Maar we moeten dus gewoon verder... ...de komende maanden. Begroting komt eraan. Enzovoort. De volgende mededeling gaat over de wos U heeft misschien dat gelezen in de krant. Daar heb ik ook een korte mededeling. Die is al naar u toegestuurd over hoe dat in Zandvoort geregeld is. En hoe de score van Zandvoort is. Ik denk dat zal ik even mededelen. Daarnaast krijgt u misschien ook gelezen over de bovenregionale inkoop... van, jeugd, van de jeugdbescherming en de reclassering. Dat daar nogal wat om te doen is over de inkoop. Daar zijn we volop mee bezig met die partijen. En daar krijgt u een uitgebreid memo over... ...van de week ook toegezonden, zodat u daar dat kunt lezen... ...en eventueel nog vragen kunt stellen... ...of met mij daarover in gesprek gaan. Uh, ten aanzien van de programbegroting voor het 2019 uitvoeringsprogramma... Uh, ...heeft het uh, college het verzoek... Uh, om daar een aangepaste planning voor te doen. Dat betekent dat wij een week meer nodig hebben... en dat we hem iets anders in de planning zetten. Dat gaan wij overleggen met de Griffie en met de agendacommissie. En daar hebben we een aangepast schema voor gemaakt. In het schema wordt ook meegenomen een extra meeting... om u mee te nemen voor het eerst bij de programmabegroting. zodat u ook de nieuwe raadsleden daar een stuk uitleg kunnen krijgen... over die programma -begroting. Ook dat krijgt u schriftelijk... Nog verder toegezonden. Dat, uh, dat waren onze mededelingen. Dank u, Wethouder Bluis. Zijn er van de andere uh, collegeleden nog mededelingen? Geen mededelingen. Dan gaan we over naar agenda punt 6, Metropoolregio Amsterdam. Kortefeihouder heb ik net begrepen, Wethouder Verheij... met de ambtelijke ondersteuning van de heer Stichter. Voor, uh, 19, voor 2019 is een uh, gedetailleerd werkplan opgesteld op basis van de metropoolregio Amsterdam agenda en de in maart 2018... ...aangeboden globale begroting voor 2019. De Raad wordt uh, straks gevraagd om een zienswijze te geven... ...op het werkplan en begroting 2019 van de metropoolregio Amsterdam. Uh, voor u, het is reeds eerder besproken in de Raadscommissie van 13 juni. En voordat u het woord krijgt, zijn er insprekers op de tribune... ...die hier gebruik van willen maken? Nee? Nee? Wie van de leden van de commissie wil hier over het woord? Meneer Tigelaar, meneer Mettes, meneer uh, Hendricks, meneer Bouwberg-Wilson, meneer, meneer De Graaf en meneer Keuning. Dan begin ik bij meneer Tigelaar. Ik zal me eerst even... Uh, dank u wel, voorzitter. Ik zal me eerst even voorstellen. De naam is Van Tichelen. <laughs> u bent niet de eerste. <laughs> en ook niet de laatste. <laughs> Bij hele middag geoefend. Nou, ah, maakt niet uit. <laughs> Ik heb een drietal vragen. Uh, MRA-begroting 2019 en werkplan 2019, pagina 6. Bij de uitgaven staat daar... Uh, Uitvoering, werkplan, MRA, platform... Uh, nee, uh, uitvoering, werkplan, MRA, platform, mobiliteit. Dat is voor 2018 uh, 0 euro en voor 2019 uh, ook 0 euro. Ik vind het nogal een, een, een laag bedrag. Wordt daar in de toekomst nog uh, verandering in verwacht of gaat dat gestrapt worden? Dank u. Waren dit uw vragen? Nee, dat, dus, straks... dat is vraag 1. De vragen worden opge... En door de wethouder we straks... Hebben... Oh, oké, okay, keurig. Uh, vraag 2, pagina 17, onder punt 4.1. De uh, klimaatadaptatie wordt daar genoemd. Ik heb uh, vorige week in de provincie uh, kunnen vaststellen... op een kennismakingsavond... dat uh, ook daar maar één kant op wordt gedacht. Adaptatie op klimaatverandering. Er wordt alleen maar aan opwarming gedacht. Terwijl afkoeling is veel... ...veel gevaarlijker dan, dan opwarming. En uh, ik vraag me af of het bekend is... ...dat volgens de metingen, de satellietmetingen... ...en sinds februari 2016... ...sprake is van afkoeling op deze planeet... ...en dan ook nog eens in recordtempo. Ik vraag me dat af of dat bekend is. En, uh... Uh, pagina 29, 5.1... Uh, mobiliteitsopgave, ja, die wordt steeds groter en die blijft groeien. Uh, wat mij opvalt, is dat er uh, op beleidsniveau, ook op provinciaal niveau... alleen maar reactief wordt uh, gereageerd... en niet naar de oorzaak van het hele verhaal wordt gekeken. De laatste keer dat in onze troonreden stond Nederland is vol, deels overvol, dat was 1979. De eerste keer was een paar maanden voordat ik werd geboren, in 1952. Er gingen ook 400.000 Nederlanders naar elders, naar Canada, naar Australië enzovoort. En nu ja, loopt ons land maar steeds voller. En dan gaan we honderden miljoenen alleen in de provincie uitgeven aan... U heeft een interruptie van mevrouw Van der Veld. Meneer Van Tegelen. Mevrouw Van der Veld. Dank u wel. Ja, het is wel fijn met die bordjes voor ons. Hè. We, kennen elkaar ja, we kunnen lang... elkaar richt in de ogen kijken. Ook nee. nog. Ik moet u eerlijk bekennen, bij de zaken die u noemt zit herkenning alleen, niet bij het MRA. U heeft het over overvol, u heeft het inderdaad over uh, zaken in het verleden. En ik zou het toch fijn vinden, want ik, uh, ik moet u heel eerlijk zeggen, ik heb vanavond nog het een en ander te doen, dat ik redelijk op tijd naar huis kan. Mevrouw en als u van der Veld, mevrouw van der Veld, haalt, mevrouw we van der Veld, verzoek dat niet. Mevrouw van der Veld, het is niet de bedoeling dat u de agenda hier bepaalt en meneer Tigelaar eh, Meneer de voorzitter. Tiggelen van Tiggelen. Meneer van ik, Tichelen, meneer gaat u verder? En ik vraag Meneer de u de om wat bondiger mag dit recht zetten? De, de vragen te zetten. Meneer de ja. voorzitter, ik zou het heel fijn vinden om dit recht te mogen zetten. Ik ben geen sinds van plan om de agenda te bepalen. Ik ben alleen maar van plan om te vragen bij de zaken te houden. Dat Prima, is keurig, en... keurig, keurig, kort. Kort Fruin, en krachtig gevaarlijk. Uh, voorzitter, ik ga ervan uit dat mocht ik het einde van mijn spreektijd uh, naderen... dat ik daarop zal gewezen worden... Ik heb er alle vertrouwen in dat dat uh, gebeurt. Het is niet mijn bedoeling om een uh, avondvullend programma hier neer te leggen. Uh, zo vaak ben ik niet aan het woord. en uh, Ik vind het eigenlijk niet zo lollig als mensen mij uh, proberen... de mond te snoeren of mijn betoog uh, in te korten. Waar het mij om gaat is dat de kern van het probleem... helemaal nergens wordt benoemd in het beleid. En uh, ik vraag me af, wat, wat zit daarachter? Uh. U heeft een interruptie van meneer Keuning. Waar baseert u eigenlijk op dat uh, Nederland overvol is? Op welke uh, cijfers? Dat heb ik niet zelf verzonnen. <lacht> dat uh, heeft de regering een halve eeuw lang geroepen. En uh, ik, ik heb het zelf ook ervaren. Want toen ik als klein jongen de A1 overstak, was het een weg. En nu word je opgepakt als je daar probeert over te steken. Meneer, te meneer Van Tichelen, u, ja. meneer van Volgens mij heeft u het antwoord gegeven. Dank u. Had u verder met uw vragen? Mijn vraag is, en dat, dat integreert mij enorm, omdat er dus een probleem gepoogd wordt aan te pakken, maar het is verplaatsen van problemen. Wanneer ergens een file staat, dan wordt de weg verbreed en daarmee wordt de file verplaatst. Ik heb een keer een Wegenbouwer gesproken. Meneer Vertichelen, wat wilt u de wethouder meegeven als het gaat over de MRA met betrekking tot het werkplan? Kijk eens anders naar problemen. Dank u. Meneer de Graaf. Ja, dank u wel, voorzitter. In tegenstelling tot mijn collega heb ik niet zoveel vragen. Ik heb eigenlijk alleen maar complimenten voor het stuk. Ik ben heel blij dat er uh, heel veel acties, het merendeel van de acties, uh, op, uh, ja, op tijd zijn gedaan en nog worden vervolgd. En uh, wat D66 betreft is dit een uh, puur hamerstuk. Dank u wel. Meneer Keuning. Uh, in het overzicht inhoudelijke zaken, ambitie Zuid-Kennemerland, uh, daar heb ik eigenlijk drie vragen op. Uh, waarom is het bedrijfterrein niet opgenomen als project? Uh, bij 3.3, uh, wat voor soort evenementen zouden we krijgen en hoe ziet u de rol van Heemsteden daarin? En is overal waar Haarlem uh, als trekker staat, Zandvoort dat ook? Dank u. Um, Mevrouw de Vries. Bedankt, voorzitter. We zijn blij dat we aan tafel zitten bij de MRA. En wat ons betreft is net als vorige keer een hamerstuk. Dank u wel. Meneer Bouwberg-Wilson. Meneer voorzitter, dank u wel. Voorzitter, we hebben een aantal vragen gesteld. Die zijn deels beantwoord. Maar er zijn er ook nog een aantal die niet of uh, niet helemaal beantwoord zijn. Uh, in ieder geval, dank voor de beantwoording van de vragen die wel helemaal beantwoord zijn. Daarnaast hebben wij een paar algemene vragen. Um, en ik hoop dat u me niet kwalijk neemt dat we dat um, nog eens even aan de orde stellen. Want die liggen ons wel wat op het hart. Wat betreft de vragen. We hebben een algemene vraag gesteld. Wat zijn de speerpunten van het college van Zandvoort. Of van de raad van Zandvoort die tot het college verder worden gebracht. Voor de onderscheiden MRA platforms en het MRA programma. Nou, daar is een antwoord op gekomen. Zandvoort is als deelnemer belangrijk voor de MRA... omdat ons strand en de bijbehorende toeristische infrastructuur... van unieke waarde is, enzovoorts. Toerisme zijn voor ons extra belangrijke onderwerpen. Dat is, nou, dat is een constatering die correct is, maar er is geen antwoord op de vraag. Uh, wat zijn de speerpunten van Zandvoort voor de onderscheiden MRA-platforms... en het MRA-programma? En daar zouden wij toch nog graag een antwoord op ontvangen. In zaken platform economie... Uh, sinds 2018 wordt via de regionale hotelloods actief uitvoering gegeven... aan de ontwikkeling van een gezonde hotelmarkt in de regio. Uh, dat is het uitgangspunt. En wij hebben gevraagd, hebben de bovenstaande doelstellingen... en regionale ondersteuning inmiddels tot concrete plannen... Uh, of het daadwerkelijk realiseren van nieuwe hotelaccommodatie in Zandvoort geleid? En dan komt het antwoord. En daar staat onder andere het volgende in. En dat viel ons heel erg op. De rol van de regionale hotelloods is om ondernemers met ontwikkelwensen vanuit Amsterdam warm over te dragen aan de regio. Voorzitter, de vraag of de inspanningen van de hotello's in de gemeente Zandvoort tot concreet resultaat heeft geleid, die is dus niet beantwoord. En is ons inziens wel relevant gezien het aanzienlijk aantal nieuwe sterrenhotels dat wij in de verschillende plannen voor de renovatie van Badhuisplein en André Zandvoort eh, in concept klaar hebben liggen. Dus ik zou toch nog graag willen pleiten voor een antwoord op die vraag. Dan in zaken het mobiliteit, eh, platform mobiliteit. We hebben aangegeven dat er door de toevoeging van 140.000 tot 200.000 woningen in de regio Amsterdam... verwacht mag worden dat er een aanzienlijke toename zal zijn van toevloed van mensen die graag naar het strand willen. En die willen we ook graag ontvangen. Alleen de infrastructuur die is al jaren ontoereikend. Um, en daarom hebben wij gevraagd door wie en op basis van welke agenda en visie op de bereikbaarheid van Zandvoort worden wij in het platform mobiliteit vertegenwoordigd. En op welke wijze en met welke frequentie vindt terugkoppeling vanuit het platform plaats. Nou, die laatste vraag die is beantwoord. Maar de eerste vraag, op basis van welke agenda en visie op de bereikbaarheid van Zandvoort wij in het platform mobiliteit worden vertegenwoordigd, die is niet beantwoord. En dat vinden wij een belangrijke vraag en daarom zouden wij daar alsnog om willen verzoeken. Tot zover de vragen. Dan algemene punten. Eh, als het om gaat, wie spreken wij nu als raad aan... als het gaat om zaken in de MRA... dan citeer ik een stukje wat erover gaat uit het stuk. Voor raads- en statenleden betekent dat... dat zij het gesprek met hun bestuurders aan moet gaan... en voor bestuurders die zelf geen zitting hebben in de regiegroep... betekent dat dat zij binnen hun deelregio het gesprek aan moeten gaan met de bestuurders... die hun deelregio vertegenwoordigen in de regiegroep. Nou, eh, op, op zich is dat een helder antwoord. Alleen het verklaart niet hoe wij daar nou voor de, geven, voor de doelstelling waarvoor wij nu staan... in die eh, eh, door onze bestuurders vertegenwoordigd worden. En dat staat dan ook weer terug op de speerpunten waar we het al eerder over hadden. Dan wil ik iets vragen over de contributie. Er is, zoals ik dat begrijp, en corrigeert u mij als dat niet juist is, is in het verleden vastgesteld wat op basis van het programma en het MRH-bureau de kosten zijn. En dat beloopt ongeveer iets van nou, iets van ruim 8 miljoen, geloof ik, intussen. En toen is er een uh, toerekening gedaan op basis van het aantal inwoners. Ook provincies worden op basis daarvan uh, de, de kosten toe, uh, toegerekend. En het bedrag op het is van 1,50 euro per inwoner. Dus dat betekent, we hebben een kostenpost en die wordt dus toegerekend op basis van het aantal inwoners. Wat we nu zien, dat is dat er ineens een heel ander model ontstaat. En het is namelijk dat niet de kosten bepalend zijn voor wat wordt toegerekend, maar het aantal inwoners. Dus met andere woorden, er vindt een omdraaiing plaats. En dat vinden we heel merkwaardig, want als de kosten voor het mro bureau niet toenemen, maar het aantal inwoners wel, waar moet je dan de contributie verhogen? Ik weet niet of anderen dat is opgevallen, maar in ieder geval was dat iets wat ons is. Wel is opgevallen. En graag een verklaring ook voor die methodiek. Want die begrijpen wij niet helemaal. En dan ook een algemeen punt is. Als je ziet hoe de vertegenwoordiging van met name een kleine gemeente als de onze is. Dan is dat wel heel erg op afstand. En eh, dat betekent ook dat anderen voor ons. Bijvoorbeeld als het gaat om mobiliteit. Eh, op de pres moeten staan. En eh, nou is het zo. Dat ik me afvraag. En daar hoor ik graag wat geruststellende woorden over. In hoeverre staan wij met onze lokale politiek nog aan het roer... als het gaat om dingen die wij belangrijk vinden. En die voor ons belangrijk zijn. Um, en dan uh, uh, heb ik nog een, een vraag over... Uh, naar aanleiding van de herbestemming van het overschot in 2017. 1.240.000 euro, dat ging om onderbesteding. Um, wij zien... Heel veel, heel plausibele en eh, goede doelstellingen. Daarvoor worden flink wat inspanningen opgetuigd. Alleen wat wij niet zien, althans naar onze mening veel, in veel te geringe mate zien... dat is in hoeverre dat nou smart geformuleerd is. We steken er een hoop geld in, we doen dat met de beste bedoelingen... alleen wat, wat beogen we daarmee... En met welke resultaten hopen wij die investeringen te bereiken? Die relatie tussen investering en resultaat, die vinden wij te weinig terug. En dat vinden wij een algemene opmerking die we in ieder geval alvast willen aankondigen. Dat we daar veel meer aandacht voor zouden willen vragen. En ik wil graag van anderen hoe zij daarover denken. Dank u voorzitter. Dank u meneer Bouwberg-Wilson. Meneer Metters. Meneer Metters. Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, het CDA wil een paar opmerkingen maken en uh, heeft op dit moment geen vragen. Wel een wens naar de nieuwe wethouder toe aan het eind. Uh, de opmerking die wij willen maken, die is dat uh, in de beantwoording van de vragen uh, naar OPZ toe... ...heeft het college aangegeven wat de belangrijkste punten, in ieder geval belangrijke onderwerpen zijn binnen de MRA. En daar wordt gesproken over toerisme, natuur bereikbaarheid, woningbouw en duurzaamheid. En ik wil de opmerking maken dat de CDA zich daarin volledig kan herkennen. Ik zie het namelijk ook terug in het raadsprogramma... wat wij met elkaar uh, gemaakt hebben. Uh, ja, en dan... Uh, hoe staat het ervoor met de MRA? En wat betekent het voor Zandvoort? Dat is net de vraag opgeroepen door de heer uh, Bouwberg-Wilson. Ja, ik denk dat uh, wij als Zandvoort... Uh, mee moeten blijven doen aan die MRA, omdat het goed is om uh, in een groter geheel... waar meer kennis, waar meer lobby uh, aanwezig is, daar gebruik van te maken. En dat is nu net het belang van Zandvoort volgens het CDA als het gaat om onze relatie uh, met de MRA. Die is belangrijk en dat blijkt ook wel uit een aantal projecten. Als het dan gaat om die projecten, wil ik de opmerking maken dat er heel veel groen staat... Uh, en enkele punten die vind je in het oranje terug. En dat is jammer. Die zitten voornamelijk in het uh, duurzaamheidsparagraaf En de sociale paragraaf wat nog opgestart moet, uh, moet worden. En, daar. Uh, en dat is uh, op zichzelf jammer. Uh, wij denken dus dat het uh, voor ons uh, een hamerstuk is. Belangrijk MRA. Mee doorgaan. En ik wil de wethouder, de nieuwe wethouder in dit geval namens het CDA, veel succes wensen. Ik hoop dat ze eruit haalt wat erin zit. En wat ons betreft misschien nog een beetje meer. Want we mogen best ambitieus zijn. En daarbij wil ik het op dit moment laten. Dus voor ons is het een hamerstuk voorzitter. Dank u, meneer Metters. Meneer Hendricks. Uh, ja, voorzitter, dank u wel. Uh, ik kan me grotendeels aansluiten bij de woorden van uh, vorige sprekers. Uh, het is voor Zandvoort heel erg belangrijk om zichtbaar te zijn in de, in de MRA. Zeker het economische belang. Als we zien dat wij de badplaats van deze regio zijn, is het gewoon van belang om hier aan tafel te blijven. Uh, voor mij haalde mevrouw de Vries dat ook aan. Nou, daar ben ik het is de VVD van harte mee eens. Um, ik heb ook niet zozeer een vraag over dit stuk, maar meer uh, naar aanleiding van. Want bij een vorige discussie over de MRA hebben we het gehad over um, de leden van die regiegroep. Ja, zijn, je hebt de regiegroep en de stuurgroep, maar voor mij was het in dit geval de regiegroep. Um, waarin toen de sprake was dat er voor Zuid-Kennemerland... twee leden in die regiegroep zouden zitten. We hadden toen enige discussie van... nou, moet dat dan automatisch iemand van Haarlem zijn... of zijn alle vier de gemeentes hier gelijk? Maar waarbij toch al de volledige raad van Zandvoort toen van overtuigd was... dat wij echt moesten inzetten op een Zandvoorts lid van die regiegroep... juist vanwege dat economische zo grote belang... als de badplaats van deze, uh, deze regio... En nou zie ik hier in deze stukken uh, eigenlijk dat er twee leden van de regiegroep voor zuid zijn, zijn twee Haarlemse wethouders volgens mij. Dus dat is niet helemaal uh, overeenkomstig met uh, onze uitgangspunten in elk geval. Nou, dat is altijd jammer. Maar ik ben wel benieuwd hoe dat dan zo uh, besloten is. Maar vooral, uh, we hebben onlangs verkiezingen gehad, overal zijn nieuwe colleges gevormd. Dus het zou ook zomaar kunnen dat het aantal leden van die regiegroep weer wijzigt. Uh, kan de wethouder ons daarin meenemen en of het Zandvoort nu dan wel gaat lukken om... Een lid in zo'n regiegroep te krijgen. Vanuit van van niet twee ademers uh, daarin te zetten. Dank u wel, voorzitter. Dank u, meneer Hendricks. Mevrouw Van Veld. Dank u wel. Uh, en Zandvoort kan heel kort zijn. Hamerstuk. Dank u wel, mevrouw Van Veld. U heeft, uh, u heeft tijd uh, teruggewonnen. Ja, straks, okay. Mij? <laughs> Het woord is aan uh, de wethouder. Dank u wel, voorzitter. Um, voor mij een, een, een nieuw dossier. Vanochtend, zoals de heer Bluis al aangaf... Uh, zijn we in het college tot een andere herverdeling uh, gekomen. En met genoegen uh, pak ik dit uh, dossier vanavond op. Dank ook uh, voor de woorden van uh, de heer uh, Ik uh... Ik ben zeker voornemens om eruit te halen wat, er, wat erin zit. Uh, ook vooraf uh, dank aan de heer Bouwberg-Wilson en de OPZ... voor het stellen van de vragen uh, vooraf. Dat, uh, dat heeft mij uh, zeker geholpen. Het spijt me dat we nog niet volledig zijn... maar we gaan ons best doen om dat uh, nu te doen. Ik uh, ga uw vragen beantwoorden voor zover ik dat kan. Ik ben heel blij dat Wouter Stichter vanavond uh, hier ook is... voor wat betreft de ambtelijke ondersteuning. Mochten we er niet uitkomen komen of uh, er zijn nog punten onduidelijk, dan zeg ik u toe daar tijdig uh, schriftelijk op, uh, op terug te komen. Ik um, begin met de heer Van Tichelen, de PVV. U gaf aan um, dat er op pagina 6 staat dat er geen budget is gereserveerd voor het platform mobiliteit. Um, naar mijn uh, idee heeft dat te maken met het feit dat de... Uh, het platform mobiliteit wat anders is ingericht dan de andere uh, uh, platforms... en dat de, uh, dat de partners in dat platform ook de financiers zijn. Maar ik kijk even de heer Stichter aan of ik dat correct heb uh, begrepen. Nou, dat, uh, dat, dat heeft daar dus mee te maken. Dus de financiering vindt plaats uh, uh, door de partners in het platform mobiliteit... en vandaar staat dat uh, bedrag op nul... Uh, u gaf mij mee, uh, out of the box ook te denken. Uh, ga ik proberen. Uh, en u uh, noemt een aantal zaken op die eigenlijk, uh, in uw woorden... Uh, uh, de kern van het probleem komt niet terug in het beleid. Ik geloof dat u de woorden van dergelijke uh, strekking uh, uh, gebruikte. Uh, ik... ik ik kan me daar niet geheel in vinden. Ik vind dat er een heel ambitieus programma ligt... Uh, waar zeker voor Zandvoort heel veel kansen in, uh, in zitten. En ik, ik uh, ga me ook inzetten om die te benutten. Uh, GroenLinks, u had een aantal vragen gesteld... en ik heb ze niet allemaal uh, uh, kunnen meeschrijven. Dus ik, ik, ik vraag u straks uh, ook nog om een herhaling. Een van uw vragen was wel van... is overal waar Haarlem staat ook Zandvoort uh, bedoelt. Uh, het antwoord daarop is in ieder geval nee. Omdat uh, de gemeente Haarlem ook vaak als vertegenwoordiger... van de regio Zuid-Kernemerland uh, in bepaalde gremia zit. Uh, en in die zin is dat dan niet hetzelfde. Maar dat is echt vanuit die, die, die regionale uh, uh, positie. Dus Zandvoort en Haarlem zijn zeker niet inwisselbaar. Dat, uh, dat, uh, uh, dat is het antwoord op die vraag. En u had nog uh, een vraag over de evenementen. En de, en de eerste vraag ben ik, ben ik kwijt. Dus als u die zou willen herhalen. Uh, de eerste vraag, uh, vraag was... Sorry, uh, waarom is het bedrijfterrein van Noord uh, niet opgenomen als project? En de tweede vraag was wel duidelijk. Ik heb alleen uh, kunnen noteren drie evenementen. Dus ja, nee. Uh, bij 3.3 staat: wat uh, is mijn vraag? Wat voor soort evenementen zouden we krijgen? En hoe ziet u de rol van Heemsteden daarin? Ja, dank uh, voor de herhaling. Uh, ik ik uh, moet zeggen dat ik uh, dat niet uh, paraat heb. Ik... ik uh, Nee, meneer Stichter heeft dat ook niet paraat... voor wat betreft de projecten die daar wel en niet in zijn... en hoe die selectie tot stand is gekomen. Dus dat is een van de zaken waar ik dan schriftelijk op terugkom. Even kijken. De oudere partij, de heer Bouwberg-Wilson... Uh, u heeft uh, nog om, om uh, wat meer uh, uh, duiding gevraagd op de antwoorden, ook die reeds zijn gegeven in het kader uh, van de begroting en het werkplan uh, voor de MRA, uh, uh, onder andere over uh, uh, naar de hotelloods en, en ook, ook uh, kijken of we daar meer actief uh, gebruik van uh, kunnen maken. Um, nou daar ben ik, uh, daar ben ik uh, uh, zeker, uh, uh, wil ik dat wel verkennen hoe we dat beter kunnen inzetten. Um, u, u gaf aan uh, voor wat betreft de, de, de kostensystematiek. Die is gebaseerd op een bedrag per inwoneraantal. Op zich is dat niet een heel ongebruikelijk uh, methodiek in uh, nou ja, bijvoorbeeld gemeenschappelijke regelingen... of, of andere uh, samenwerkingsverbanden. Um, um, um, en um, nou, denk ik dat, dat dit... Uh, uh, ja, dat, dit, dit uh, uh, dat het ook in dit verband wel de, de, op dit moment... wellicht de beste berekeningsmethode is... Um, u hebt uh, gevraagd Professor, ook... Ja? Misschien, misschien mag ik de, de wethouder even helpen, want die methodiek die is helder. En die, die ondersteun ik ook volledig. En die is ook gebruikelijk, wat de wethouder zegt. Alleen wat ik nu zie is dat er een omkering plaatsvindt. Namelijk, Het zijn niet de kosten die verdeeld worden, maar het is het aantal inwoners wat een soort verdienmodel aan het worden is voor de MRA. En dat is denk ik niet met elkaar in overeenstemming. He, dus met andere woorden, je hebt het programma's en je hebt het bureau enzovoorts. Nou, die kosten die moeten gedragen worden, die worden gedragen. Maar nu zie ik een beweging in de begroting althans, dat men zegt, ha, we hebben meer inwoners in de regio. Dus mogen we even dat aantal maal, 1,50 van u, erbij ontvangen. Nou, en dat lijkt me niet, niet in haak. He, de haak. De, de, de, de, de uitgangspunt is de kosten en niet het aantal inwoners. Dat, dat uh, is een heldere toevoeging, dank u wel, want uh, u, u zult uit mijn geantwoord inderdaad begrepen hebben dat ik uh, het niet op die manier uh, uh, had, op, uh, had uh, opgevat, want het is wat mij betreft ook geen sinds de bedoeling om uh, uh, het aantal inwoners als, als verdienmodel uh, te hanteren. Uh, het is meer de wijze uh, van financiering. Um... Even kijken. U, u hebt een vraag gesteld ook over de vertegenwoordiging in de MRA. Um, en, en dat, dat de, ja, die, die vertegenwoordiging vindt op verschillende wijzen plaats. Um, in, um, als, zoals ik al zei, um, heeft, um, de regio, zijn de gemeenten in de regio Zuid-Kennemerland um, vaak vertegenwoordigd door uh, Haarlem... Um, maar dat is ook weer niet in elk platform uh, zo. Dus, dus ieder gremium heeft ook wel weer een andere, uh, ja, een andere rol en andere uh, uh, spelers daarin. Um, uh, u gaf uh, nog het advies mee om in ieder geval ook de doelstellingen en dergelijke zo smart mogelijk te maken... dat we ook beter in kunnen zien van uh, ja, de investeringen... maar wat, wat is dan ook daadwerkelijk het resultaat? Dat, uh, dat, uh, nou, dat, ben ik, uh, dat ben ik met u eens. Het is altijd uh, beter om te kunnen zien wat, wat er gebeurt ook uh, uh, met het geld. En uh, ik geloof uh, uh, dat... dat ja, dit, dat het gos van de, uh, uw vragen nu zijn beantwoord. Maar voor zover dat niet, is, zal ik nog ook even kritisch kijken naar de beantwoording op uw schriftelijke vragen. En die neem ik dan mee met de beantwoording van de vragen die GroenLinks nog uh, heeft gesteld met uw goedvinden. Dan, uh, um, meneer Mettes heeft het advies uh, meegegeven om ook vooral goed gebruik te maken van de MRA-voorzieningen. Nou, dat, dat ben ik... Uh, Zeker uh, van plan. Uh, de VVD heeft daarnaast nog vragen gesteld ook over... Uh, als ik goed heb, de, de, vertegen, de vertegenwoordiging van Zandvoort in de regiegroep. Uh, ik, ik, en ook uh, de vertegenwoordiging met het oog op uh, de verkiezingen die zijn geweest. Ik, ik kijk even ook naar de heer Stichter, want ik weet niet zeker of... Ik, ik, mijn beeld is dat het gesprek daarover nog gaande is, maar ik weet niet of dat... Uh... Ja, de, de gesprekken inderdaad zijn daarover nog gaande naar aanleiding van de verkiezingen. En niet alle ja, posten, om het zomaar uh, te zeggen, zijn al uh, ingevuld. Uh, voor de ambitie van Zandvoort uh, uh, zullen wij daar zeker ook nog uh, ons actief uh, voor gaan inzetten. Uh, voorzitter, voor, volgens mij heb ik nu alle vragen voor zover ik die kon beantwoorden, beantwoord. En voor het overige kom ik er voor de behandeling in de gemeenteraad schriftelijk op terug. Dank u wel, wethouder. Zijn er nog vragen voor de tweede termijn? Zijn er geen vragen voor de tweede termijn? Dan is eigenlijk de vraag aan u van: is het een hamerstuk in de besluitvorming of een bespreekstuk? Ja? Ja. Ik heb me daar niet over uitgesproken, voorzitter, nog. En dat heb ik expres niet gedaan. Omdat ik denk dat eh, de opmerkingen die wij gemaakt hebben... Eh, op het moment dat wij daar een toezeging van zouden krijgen... dat bijvoorbeeld waar het gaat om de budgetten... dat er ook wordt gekeken naar de outcome. Hè, dus dat het niet alleen gaat om dit gaan, we, dit gaan we doen. Maar dat we ook kijken naar wat, wat beoogt we nou dat er uitkomt. Eh, als als verzoek te richten aan eh, de MRA om op basis daarvan meer te focussen... Eh, nou, dan, dan is dat wat mij betreft een hamerstuk. Uh, overigens hebben we nog even wat vragen... die in dat verband misschien nog spelen. Uh, het is ook meer dat we niet... Nee, maar, niet zo dank dank on, oneens zijn met het stuk als zodanig. Nee, nee, maar uh, dat is ook niet de vraag. Maar de vraag, op vraag op is, op het is het een hamerstuk of een spreekstuk? En u zet vooralsnog een hamerstuk. En u wacht nog even op de vragen. Meneer Mettes. Meneer Hendricks. Ja, voor de VVD is het een hamerstuk. Uh. Mevrouw van Veld. Al aangegeven hamerstuk. Meneer Van Tichelen. Ja, geef hem maar een klap op. Meneer De Graaf had het al gezegd. Meneer Hamerstuk. Hamerstuk. Mevrouw De Vries. Hamerstuk. Dank u wel. We gaan naar agenda punt 7. Ik kan me voor zomaar voorstellen dat de wisselingen van de wacht zijn. Dus eh. Uh... Ja, je moet er maar aan zitten. Ja anders dan gaat het niet in het is niet It's number is 666 <tied> beleid van voor beschut en beschermd wonen en begeleiding uh, zijn uh, is een nieuwe verordening ondersteuning, uitvoeringsregel en uitvoeringsbesluit WMO opgesteld. Het is straks aan de Raad om deze verordening vast te stellen. Zijn er insprekers op de tribune? Nee, geen insprekers. Dan uh... ...is de vraag wie van de leden van de commissie wil het woord in eerste termijn. Mevrouw Koper. Dan ga ik naar de andere kant. Mevrouw Weijers, meneer De Rommel en mevrouw Poster. Dan begin ik bij mevrouw Koper. Dank u wel, voorzitter. Um, voorzitter, een, een, uh, zoals in de inleiding beschreven staat... ...zijn een aantal zaken die gewoon... ...te maken hebben met uh, uh, de, de juridisch-wettelijke kant uh, die, die er omheen zit. En uh, begrijp ook waarom dat zo opgenomen is. Um, wel hebben we nog een aantal vragen voor wat betreft uh, de evaluatie. Uh, er wordt in het stuk gespraak, gesproken over de paarse krokodil... En uh, de evaluatie die daarmee heeft uh, plaatsgevonden. Ik zou er graag iets meer van willen weten. Op welke wijze is er geëvalueerd bij de gebruikers van de wet. En waar is, waar is men dan specifiek tegenaan gelopen. En uh, dit geldt niet alleen voor de gebruikers uiteraard. Maar ook voor de professionals die er, uh, die er mee te maken hebben. Dat zijn, dat, uh, dat zijn wat ons betreft uh, Dat is de informatie die opgehaald moet worden. En er staat in het stuk uh, dat er... ...beperkingen zaten die opgeruimd moesten worden. En dan is mijn vraag ook, zijn deze beperkingen dus opgeruimd? Betekent dat dat, dat alles opgenomen is? Nee. Dat waren mijn vragen, dank u wel. Dank u wel, mevrouw Koper. Mevrouw Poster. Dank u wel, voorzitter. D66 is het eens met de adviesraad dat beheerders van het PGB-budget ook mantelzorgers moeten kunnen zijn. En, en dat er dus een onderscheid moet kunnen worden gemaakt tussen beheerder en uitvoerder van het PGB. Um, wij vragen ons af, is het wellicht zo dat er bij het beschermd en beschut wonen um, veel problemen zijn geweest? Dat daarom uh, ja, dit wordt opgenomen? En dat is een vraag... En wij missen in dit stuk het effect van de algemene verordening gegevensbescherming op dit soort stukken. Als je bijvoorbeeld eh, jongeren die vallen tot hun achttiende levensjaar in de jeugdwet. Maar vanaf hun 16e levensjaar moeten de ouders, mogen de ouders niet meer meekijken in hun medisch dossier. Dus wij zien graag het effect van de AVG op, dit, op het mo en um, wij zouden heel graag een presentatie van het sociaal wijkteam toch zien over de ervaringen en resultaten sinds de invoering van de wijzigingen. Dat was het. Dank u wel, mevrouw Poster. Mevrouw Wijers. Oh, oh, ja, hij doet het. <laughs> Dank u voorzitter. Uh, ja, het CDA vindt de verordening een, een goed stuk. Uh, de argumentatie uit het raadstuk is duidelijk omschreven en de zogeheten essentialia in het voorzieningenpakket in de vordering uh, dat die daarin moeten staan. Uh, we zien namelijk ook een zestal zaken die aangepast zijn om beter bij de ondersteuningsvraag van de inwoners te voldoen. En dat is uh, al de CDA positieve ontwikkeling. De transformatie van het sociale domein, welke werkt met patronen.